Franse president Sarkozy vindt dat eurolanden meer bevoegdheden moeten overdragen aan Brussel. Ook Frankrijk moet zich neerleggen bij het inleveren van een deel van de soevereiniteit, zei hij. Tegelijkertijd wil de Franse president dat Duitsland instemt met een grotere rol voor de Europese Centrale Bank. Maandag praten Sarkozy en bondskanselier Merkel verder over een oplossing voor de Europese schuldencrisis. De Britse presentator van het autoprogramma Top Gear, Jeremy Clarkson... heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerking over stakende ambtenaren. Hij zei dat ze voor de ogen van hun familie zouden moeten worden doodgeschoten. Duizenden mensen dienden een klacht in bij de BBC. Clarkson zegt nu dat hij niet had verwacht dat zijn opmerking zo serieus zou worden genomen. De gouden radioring voor beste radioprogramma... is dit jaar gewonnen door het 3FM-programma Extra Weekend. De zilveren radiosterren voor beste radiomakers gingen naar Annemieke Schollaert en Gerard Ekdom. Ook zij werken voor 3FM. De Gouden Radioring en Zilveren Radiosterren zijn jaarlijkse publieksprijzen voor radioprogramma's en radiomakers. Afgelopen avond werden ook de vakjuryprijzen uitgereikt, de Marconi Awards. BNR Nieuwsradio kreeg de Marconi voor beste zender. En 3FM-dj Sander Hogendoorn won de Marconi voor aanstormend talent. Eerdere al ontving Lex Harding de Marconi Oeuvre Award. Dan het weer. Op veel plaatsen regent het. Temperatuur daalt vannacht tot zo'n 6 graden. Komende ochtend trekt de neerslag weg. Klaart het soms wat op. In het kustgebied kan toch nog een bui vallen. Middagtemperatuur rond de 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Eén melding op de A4 Amsterdam richting Delft. naar de bij rijndijk de afrit dicht. En dat komt doordat er veel water op de weg ligt... en het risico op slippen groot is. En dit was de Verkeersinformatie.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 staatkundig gereformeerde partij. Een partij met, uh, met twee zetels, met twee man vertegenwoordigd in de Tweede Kamer... met één senator in de Eerste Kamer. Een partij die toch erin geslaagd is om heel wat wensen te realiseren... de afgelopen periode. En dat heeft alles te maken met uh, het minderheidscabinet... en de gedoogconstructie, waardoor het kabinet af en toe op zoek gaat... naar meerderheden en dan de SGP opeens heel hard nodig heeft. Mijn vraag aan u is... Uh, heeft u wel eens meer macht gehad dan u eigenlijk toekwam... Um, op grond van wat voor feiten ook is er een moment geweest... dat u kon bepalen wat er gebeurde. De touwtjes in handen had. Heeft u daar een verhaal over, over touwtjes in handen en macht? Bel ons op 0800, ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan kazaluna.ncv.nl. Twitteren kan hashtag Dumosh of hashtag kazaluna. Macht. Heeft u wel eens meer macht gehad dan u dacht dat u had? En wat heeft u daar vervolgens mee gedaan? Mooie verhalen wil ik graag horen. 0800 1121. Than you me The birds have a peace The stillness of sleep And the desert raven He has poetry become a maze under the heaven starry hazel Pegasus he gallops overhead Wilson was dat een Amerikaanse singer-songwriter... met Desert Raven, zo heet het liedje. Um, we gaan het hebben over, uh, over uh, nou ja, meer macht dan u op enig moment had. Heeft u wel eens uh, daarmee te maken gehad... dat u dacht dat, dat het er helemaal niet toe deed... maar dat u plotseling de touwtjes in handen bleek te hebben? Wanneer kreeg u onverwacht iets voor elkaar? Daarover uh, wil ik graag uh, met je praten in dit uur van Casaluna. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van dit programma. 0800-1121. Wanneer kreeg u onverwacht iets voor elkaar? Of had u meer macht dan u toekomt? Wanneer had u de touwtjes plotseling in handen? Ik lees nog even wat reacties voor. Op Twitter wordt er veel gereageerd op het eerste uur. Um, even kijken hoor, wat zoek ik? Over de muziek wordt heel veel gezegd. Prachtig. Um, uh, Nimrod van Edgar Elger, bij Kazeloenen gisteren, dat zegt iemand. Um, nou ja, afijn, ik kan ze dus nog niet vinden. Ik zocht iets wat ik nu even niet meer in beeld zie. Goed, 0800 no 1121 uh, dat is een telefoonnummer waarop je ons kan bereiken... met, met verhalen over macht, hoe je daarmee omgegaan met en de momenten dat je meer macht bleek te hebben dan je werkelijk had. Kazelunen, hashtag kazelunen of hashtag Dumosh... dat kan je ons bereiken als het om Twitter gaat... en mailen kan kazeloenen Dans me naar het hart van jou. Dans me naar je schoonheid. If it's. Black and white America. En daarvoor hoorde je Jasmin Dansme. Wil het hebben over uh, momenten dat je kon bepalen wat er gebeurde. Misschien tegen de verhouding in, tegen de verwachting in. Was er een moment dat jij opeens de macht had. De boel kon controleren. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Gerrit, goedenacht. Ja, goedenacht. Goeie, ja, ook oh, goedenacht. Hè. Ja, goedenacht. Nou, uh, ik, uh, ik ben iemand die uh, geen macht wil hebben... Maar ik, ik krijg het wel. En dat zal ik vertellen. Ja. Ik ben ten eerste betaald voetballer geweest. Bij, vroeger bij Vitesse. Mm -hmm. maar, ik, maar dat was al een tijd geleden. Maar in ieder geval um, het sluitje van de scheidsrechter. Ik ben ook scheidsrechter geweest. Mm -hmm. Het sluitje van de scheidsrechter is, is een enorme macht. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat, dat bepaalt alles. Uh, ja, <s> soms iets te veel vinden we. Nou ja, maar dat ligt aan jezelf. Want als ik moet fluiten, en ik fluit vaak in de Betuwe, dat zijn mensen die, die nog met klompen lopen daar. Nu niet meer, toch? Ja, nog, nog steeds. En nog zondags. Maar dan ga ik twee uur van tevoren, dan ga ik van huis uit. En dan ga ik naar die vereniging. En dan ga ik van tevoren ga ik met die jongens die tegen elkaar moeten voetballen... dan ga ik naartoe, in de kleedkamer... Ja. En, ik, en ik vertel... hoe ik erover denk. En dat ik gewoon gek ben op voetballen... maar niet op de manier van slaan... en schoppen en trappen en... ga zo maar door. Maar dat vertel jij... je, je, je fluit nog steeds trouwens? Nou, nou niet meer. Ik ben al 73 en... Okay. ik heb vorig jaar een... een, een, een lichte beroerte gehad. En ben ik nou langzamerhand kom ik daar weer uit. Oké. Okay. Maar ja, even Gerrit, want in die tijd dat je dus nog wel actief was zoals scheidsrechter, ging je dan in alle gevallen naar de jongens toe van tevoren? Of alleen oh, nee. maar als je dacht van nou dit kan wel eens rommelig worden? Nee, ten alle tijden. Ik ging gewoon naar de jongens toe en ik vertelde... en dan zei ik gewoon uh, dat ik gek ben aan het voetballen. Ja. En, en dat ik uh, niet die zou wil hebben van trappen en schoppen. En dat heb ik zelf ook nooit gedaan, vroeger. En uh, dat het een wedstrijd moet, moet blijven... Op een hele sportieve manier. Ja, ja. En, en, en, maar gebruikt u dan ook het feit dat jij uh, profvoetballer bent geweest in die gesprekken? Ja, ja, nou ja. Ik, zeg, ik zeg wel altijd. Ik ben zelf uh, betaald voetballer geweest. En dan krijg, andere, dan, krijg je, dan krijg je al een hele andere kijk op je. Waar had je als veldspeler uh, de grootste hekel aan? Uh, waar, de, uh, bijvoorbeeld aan, aan, aan, aan, aan, aan schoppen. elkaar uh, tegen de benen schoppen. Uh, spugen, vooral spugen. Dan gaan ze meteen eruit. Ja, ja. Spugen, dat is de, de minste manier van voetballen om met elkaar het spelletje te spelen. Hoe voel... en... Maar hoe gebruikt hij jouw, ja, ja. want je zegt in de voorbereiding uh, probeer je dan al zeg maar, die jongens een beetje in een redelijke stand te, te krijgen of te ja, houden? Ja, van alle tijden, ja. Want ik zei je nog een vertelling, ik heb een keer een wedstrijd gespeeld en die weten we. En uh, dat, dat, dat, dat, dat, dan kun je goed zien wat er eigenlijk gebeurde. Dan moest ik, ik vlaggen of fluiten in een wedstrijd. Tussen twee verenigingen. De ene stond bovenaan. En die, die stond ongeslagen bovenaan. En die moest voetballen tegen de onderste. Ja. En op een gegeven moment uh, dachten die jongens die, die, die bovenaan stonden van, oh, dit dat wordt wel goed gewassen. En ik, ik ben er gewoon naartoe gegaan en ik, en ik heb daar even gepraat. En wat gebeurde nou? Uh, die jongens die onderaan stonden, die, die hadden nog geen punt. En die wonnen met 8-0. Oh? Ja. En dat komt zuiver, omdat ik op een gegeven moment uh, uh, over het algemeen, door de, uh, dat, dat merk ik wel... Dat uh, verenigingen die bovenaan staan, die hebben altijd wel een beetje, een, een, beetje een, een beetje voor. En dat deed ik helemaal niet, want daar hou ik helemaal niet van. En, uh, en die jongens die onderaan stonden, die wonnen met 8-0. En na, het, na afloop van die wedstrijd uh, kwamen ze allemaal, alle 22, kwamen naar me toe. En die feliciteerden me met, met de wedstrijd. Ja. Dat, is een, dat is een teken dat je op een gegeven moment de wedstrijd volledig in handen hebt. Ah, ah. Maar, maar is, is, is dat dan zeg maar een gedoseerd gebruik van macht als scheidsrechter? Of vind jij dat je ja. er ook wel eens te ver in bent gegaan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik ben er niet niet te, te ver mee gegaan. Ik, uh, ik weet dat ik weet omdat ik de betaalvoetballer voetballer geweest bent, weet ik wat voetballen is... En wat sportiviteit is. En daar hoort trappen en schoppen, zoals je wel eens tegenwoordig ziet, hoort daar niet bij. Ja, maar is het ook niet enorm veel geworden dan in de periode dat ja. jij nog actief was? Juist, ja, en dat ligt een hele hoop ook een hele hoop uh, aan de trainers van die voetbalverenigingen. Maar geen dagje van de ouders? En de ouders die. Ja, en dat is zaterdagmorgen. Goeiemorgen nou, zeg. Goedemorgen. Ja, dat kan, dat kan ik het een keer ja. aan. Want ik heb, zelf een, nog een, ik heb zelf weer een kleinzoon. En die voetbal bij de graadschap. Oké. Okay. Ja. Oh, nou. Dat, is een, dat een jongen die, die kan weer hartstikke goed voetballen. Als dus dit, dit, hij maar geen voetballer wordt, dan schoppen ze hem straks ja. half dood. Het zit een beetje in de genen. Ja, nou ja. Schijnt. Ik, ik hoop het voor je, dat hij succesvol ja. wordt. En heel blij. Nou ja, er kan morgen iets gebeuren, hè? Je weet het niet. Dank. En dan is het afgelopen. Dank voor bellen, Gerrit. Ja, oké, okay. graag gedaan. En Fijn dat je belde, dankjewel. Ja. Dag. Tot doe. Dag 0800, 1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Heb je al eens meer macht gehad dan je feitelijk toekwam? Of had je het touwtje strak in handen en heb je daar een mooi verhaal over? Bel ons. Kees, goede nacht. Hoi Frank. Het gaat deze keer niet over Eng te Ah, heel goed, heel goed. Nee. nee, ik heb wel eens een keer ik had ik best wel geld. En toen. Uh... Ja, dat is volgens mij gewoon acht tot tien jaar geleden toen met die aandelen. Dan kon je op een ochtend inzetten. Ik kon gewoon een ton inzetten. En dat was s'avonds twee ton. Hey, dus bij... kon, je, kon je toveren dan in die tijd? Ja, ik kon toveren, ja. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk wel... Want ik ben gewoon een hokker. Ik ben nog wel veel te lang doorgegaan. Maar ik, op een gegeven moment had ik wel een half miljoen, maar toen op het laatst had ik misschien nog 165.000 of zo. Kijk, normaal verded deze zoiets niet op de radio, maar ik vind het eigenlijk wel leuk om zoiets te delen, weet je. Want het was, het was zo spannend. 2,5 miljoen had je op een gegeven moment? Ja. ja. Maar uh, 2,5 miljoen uh, met geleend geld gefinancierd? Nee, een half miljoen. Oh, een half miljoen. Nee, geen geleend geld. Ik had dat geld. Maar op een gegeven moment ging die bank ook wel van, nou, we hebben zoveel winst. Nu kun je ook wel meer lenen. En daar ging ik uiteindelijk mee de mist in. Want dan kon ik... Uh, um, laten we zeggen 50% meer... Uh, nog gokken. Ja. In die aandelenmarkt. Nou, en toen heb ik dat ook gedaan. En toen... Ja, was, ik had ook nog een cabrio toen. Want ik koop, koop je dan ook natuurlijk als je zo rijk bent. En... <laughs> uh, ik vind gewoon... Ja, ik vind het gewoon een sprookje eigenlijk. En, nou, en toen was ik in Zwitserland en toen bellen ze me op. Ja, nou is het een, nou is het een drama. Uh, het is een, een groot slachtveld hier. En toen moest ik gewoon zeggen, nou, dat, dat moet je nou maar verkopen... want ik wou mijn huis niet inzetten, want ik had ook nog een huis. Ja. Ja, nou, toen uh, een deel verkocht. Anders had ik nog veel meer over gehad natuurlijk, maar... Maar je, je uh, had op een gegeven moment, op, op, op de hoogtij had je een half miljoen euro ja, vermogen. ja. ja. Dat zat allemaal in aandelen, 100%. Ja, dat had ik gewoon, Als ik toen verkocht dat. En ik had geen hekke dingen gedaan, want dat, dat, dat is eigenlijk een beetje de vraag van, uh, nou, uh, als je dan de macht hebt. Ik ging er dus echt over nadenken van, nou, misschien moet ik wel eens een appartement kopen in Zuid-Frankrijk of zo, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, ja. Maar eigenlijk slaat het ook nergens op hoor. Dat we maar gewoon een beetje normaal doen. Maar, maar, maar... Nu werk ik gewoon voor mijn geld. Nou ja, dat, dat, vind, dat bevalt mij eigenlijk prima. Daar is ook totaal niks mis mee. Um, nee. <laughs> maar hoeveel was er uiteindelijk over? 75.000, zei je? Wat zeg je? Was er uiteindelijk 75.000 euro over? Nee, 165 of zo. Oké, okay. okay. en de rest was allemaal verdampt. Ja, maar twee jaar met uh, je bellen en roken en drinken. Ja. En uh, allemaal aan die Rabobank bellen. Nou... Dat is niet verkeerd natuurlijk als je dat in twee jaar uh, overhoudt dan. Maar ja. altijd verstandig geweest, want het was gewoon, het had niks met beleggen te maken, het was speculeren. Ja, ja. ja, ja. Het was gewoon gokken. Ja. ja. Dus... En toen was er zo'n moment dat iedereen op die internet aandelen inschreef en dat gewoon een hele gekke boel werd. Want uh, en het laatste wat ik gedaan heb, was Wereld online. En waarschijnlijk krijg ik daar nu dus dit jaar nog iets van terug. Uh, oh, goed. dat is... Het was niet zo'n groot bedrag, maar ik denk dat ik nog iets terugkrijg. Dat was ook een heel fijn dossier, ja. ja. Oh, goed. Nou ja. Nee, maar het, het zijn sprookjesverhalen. Het, het is... Uh, en volgens mij kun je gewoon het beste gewoon werken. Gewoon lekker een beetje... Uh, Achter de microfoon zitten bij Caterluna. <laughs> Dat is volgende. sowieso hartstikke leuk. En je werk doen. Ja. Is sowieso hartstikke leuk. Dank voor het bellen, Kees. Oké, okay, doe. Hé, hey, dankjewel. Hoi. 0800-1121. je wil komen vertellen over macht. Hoe je daarmee omgegaan bent. Of nu nog gaat. En uh, wat voor mooie verhalen je erover daar te vertellen hebt. Ben de Haan, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik uh, ben uh, onder andere hoofdstadverdikking geweest van Hilversum. Het gezellige dorp in het gooi. Ja, uh, nou, aan mij te danken is het Arena Park. En uh, de, de, het witte gebouw waar, waar nu Jonge Mol zit. Het witte gebouw, bij de, als je, als je heel veel minder komt? Ja. Ontworpen door Ritsert Meijer. Maar even het Arena Park. Dat zal niet iedereen wat zeggen. Uh, en daar ben ik een heel verzommer, dus ik weet waar je het wel, wel waar je het over hebt. Daar zat vroeger de draf- en renbaan. Het uh, ja. was een, uh, een, een, een bekend ding in heel Nederland, maar uh, nou, niet rendabel meer. En toen dacht de gemeente, kom we gaan wat anders. Maar er was veel weerstand tegen, toch? Mm, dat viel op zich wel mee allemaal. Uh, uh, maar daar belde ik niet precies, uh, precies over. Uh, Wijk, Nee, op een gegeven moment uh, is dat uh, er is een grote gebied en dat moet ontwikkeld worden. Ja, en, en waar zat de weerstand dan? Wat? Waar zat de weerstand? Nou, uh, gewoon simpel dat er een bouwen kwam. Ja. Bedrijfsgebouwen moesten daar komen. Ja, op iets wat groen was. En hoe ben je met je macht omgegaan toen? Ja... Het belangrijkste is op een gegeven moment dat je tot, uh, met een ontwikkeling tot een uh, bedrag komt wat, uh, wat het moet opbrengen. En dat was niet, niet niks, dat was 22 miljoen ongeveer. Wat, wat moest precies 22 miljoen opbrengen? Nou, de grond waar dus nu uh, die gebouwen staan. Oké. Okay. En dat was uh, 450 à ah, 500 gulden per vierkante meter. Was dat veel toen? Op hetzelfde moment werd bij, voor, voor grond bij Schiphol 300 gulden betaald. Oei, heel veel, ja. Ja, het was heel veel. En uh, dat hielp gewoon uh, natuurlijk enorm, omdat uh, ja, iedereen wel inzegt van dit is een buitenkant. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar er wordt ook steeds vaker gezegd dat gemeentes een hele grote rol hebben gespeeld in het omhoog drijven van de grondprijzen. Nou, dat klopt voor zover het over woningbouw gaat, ja. Ja, volgens mij hoor ik inderdaad een goed voorbeeld van nu juist voorbij komen. Nou, nee, dit was voor kantoorbouw. En, uh, ja, nou, maar dat is er ook grondprijs? Dat is wel grondprijs, maar prijs, uh, bij kantoorprijs praat je over andere verhoudingen dan bij woningbouw. Zeker, zeker. Andere tarieven ook. Maar uh, desalniettemin, uh, hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Dat die projectontwikkelaars toch die hoge prijs betaalden? Door uh, regelmatig met ze te overleggen en uh, ze te laten zien hoe goed dat gebied was. Daar komt de vrijheid op neer. Heb je uh, uh, machtsmiddelen of middeltjes of trucjes moeten toepassen? Nee, nee. Maar daar belde ik ook nu dus niet om. Maar mijn, uh, waar ik al belde was uh, een uh, truc die uh, ik kon toepassen uh, bij de nieuwbouw van de Vraga. Vertel. Ik werd geconfronteerd met het besluit van BMW. Daarbij een uh, verzoek voor nieuwbouw werd afgewezen. Van der Varen? Van der Varen, ja. Want de Varen zat aan de heuvel aan in die traditionele prachtige oude gebouwen. Ja. En die wilden naar de overkant van de weg. Is dat de situatie? Ja. ja. Schitterende oude gebouwen met een, met een uh, oude zaal. Ongelooflijk qua, qua akustiek. Ja. Het muziekcentrum van de Omroep zit er nu in. Ja. Oh, dat zou kunnen, ik weet niet. Maar dat werd dus afgewezen met argumenten waarvan ik zei: Ja, jongens, uh, zo gaan we niet uh, met elkaar om. En toen? En Toen, uh, toen heb ik dus uh, een, een, een kattenbel aan BNW geschreven: Van. Uh, we moeten gaan praten met de vader... En komen tot een bestuursovereenkomst. Ja. Een bestuurlijke overeenkomst, hè? Wat betekent een bestuurlijke overeenkomst precies? Nou, dat je als bestuur van, als BNW, een, een uh, overeenkomst sluit met de verantwoordelijke bestuur van een andere organisatie. En ja. da daarvan zei ik van, nou, uh, daar moeten die en die punten in. En, uh, en de BNW zei, akkoord, Dan gaan We gaan praten. Ja. Dus wij zijn gaan praten, de Fransenwoordelijk Wethouder en ik met uh, Marcel van Dam. De toenmalige voorzitter. Ja. Onder andere erin van. Uh, er zijn al een paar villa's die jullie in eigendom hebben en die willen wij wel hebben. De, de bestuursvilla onder andere, van de Vara. Wat? De bestuursvilla van de Vara, onder andere. Dat weet ik niet precies meer. Maar er waren een aantal villa's die. Uh... Uh, ook wel van de wagen die ook wel eens kraagd waren en die door knogploegen ontruid waren. En ik zei: Nou, laten we die fietsen uh, kopen en uh, die verbouwen tot uh, toen uh, had eenheden huisvesting, alleen staan het pepersom, zeg Ja. En we zijn daar naartoe gegaan en hebben een overeenkomst gesloten. Oké. Okay. Eindgoed goed al? Goed? Uh, ja, vind ik wel. Ben de Haan, hartelijk dank dat je belde. Ja, graag gedaan. En een prettige nacht toch? Dankjewel. Jo. Ja, Dag. Carlos, nacht. Ja, nacht. We hebben het uh, over macht. Wat zegt u? We hebben het over macht. Ja. Nou, ik heb uh, 35 jaar de kans gehad om macht uit te oefenen. En ik heb daar altijd eh, afwijzend tegenover gestaan. In wat voor positie had jij de mogelijkheid om macht uit te oefenen? Um, om in de directie te zitten van een um, grote fabriek. Een fabriek in wat? In het zuiden des lands. Ja, maar ik bedoel, wat, wat, wat, wat voor productie, wat voor soort uh, fabriek? Nou ja, wat zit er in het zuiden des lands? Een gloeilampenfabriek? Juist. Aha, goed. Maar je hebt je macht nooit gebruikt of misbruikt? Uh, ik heb hem nooit misbruikt en ook nooit gebruikt. Kan dat in een leidinggevende positie? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het wordt op een gegeven moment heel moeilijk. Maar... Uh... Je moet het doen terwille van de mensen die onder jou staan, eh, die afhankelijk van jou zijn. En dat wilde ik absoluut niet. Maar hoe heb je je dan staande gehouden? Um, door eerlijk te zijn. Heel eerlijk en ook af en toe en net als op dit moment gebeurt... bij de voetbalclub in Amsterdam... gewoon eerlijk te zijn en eerlijk te blijven... en je eigen standpunt vast te houden. Je... En dat word je niet altijd in dank afgenomen. Waarom niet? Wat gebeurde er dan? En dan werd er gezegd van... nou. Um, Jij moet dit, deze beslissingen nemen. En als wij daar niet mee akkoord gaan, dan kun jij aftreden. En dat heb ik altijd gezegd: van nou oké, dan treed ik af. Ja. Want ik wil deze mensen, en dat waren uh, meerdere onderdanen of personeelsleden waarvan ik zei van nee, dat wil ik die mensen niet uit. Maar je hebt ermee gedreigd, heb je het ook ooit uitgevoerd, opstappen? Ja, ja. Ja, ja. En waar ging nee. dat toen over? Um, dat ging over ontslagen. Mensen die ontslagen moesten worden... Jouw, om... jouw leidinggevende, de Raad van Bestuur ongetwijfeld... die vonden dat jij een flink aantal mensen uh, eruit moest gooien? Ja. ja. En jij zei over my dead body... Aha. En, en hoe ging het toen vervolgens met Carlos verder? Um, niet zo best. Maar eh, ik had ook gelukkig um, een hele goede samenwerking met de vakbond. En de, de man die nu nog steeds. Uh, die mij toen ontzettend geholpen heeft, dat is uh, de man die nog steeds voorzitter is van de, de vereniging van, van, ja, hoe heet dat, supporters. Nou, ja. Dat is... Uh, ja, maar als je de als je naam gaat vissen, dan weet ik het ook niet. Ik heb geen idee. Maar goed, nee, maar heeft, dat, je, heeft dat je geholpen? En, en, maar ben je zelf weer aan de bak gekomen? Ben je weer gaan werken? Ik, ik, ben, uh, ik, ik ben er nog veel beter uitgekomen. Oké, okay, want? In welk opzicht? Um, dat ik uh, benoemd werd op een gegeven moment tot uh, lid van uh, bestuur, laat ik het zo zeggen. Van? Ja. Van de raad van bestuur. Oh, oké. Okay. Van, van datzelfde bedrijf. Ja. Oké. Okay. Dank. Dank voor het bellen. En de man die mij daar ontzettend bij geholpen heeft, dat is nu de man uh, die uh, voorzitter is uh, van uh, uh, de ledenraad of uh, leden van PSV. Oké, okay. dank voor bellen. Ja. En een prettige nacht, je Dankjewel. 0800-112 in zijn telefoonnummer. Mailen kan naar kazeloenen.ncv.nl. Uh, ik krijg een mailtje. Macht, wat is macht? Boven een leidinggevende staat altijd weer een andere leidinggevende. En daarboven een nog hogere hote metood. Gaat dat niet ten koste van de werkman vrouw op de werkvloer? Immers hoe hoger in de piramide, hoe meer geld het kost. Voor dat geld hadden al meerdere medewerkers op de werkvloer ingezet kunnen worden. Zeker in de gezondheidszorg zodat dat belanghebbende cliënten dan ten goede komen... als de machtslaag zo dun mogelijk zou zijn. Fijne uitzending, broeder, Floortje, Nachtegaal, tussen haakjes pseudoniem. Wel ja, het moet maar één keer kunnen. En ik kreeg een mailtje van um, Peter Rijsdijk uit uh, Salier de Porto. Op mijn zestiende werd ik vanwege algemene luiheid van school geschopt... en wilde het wat kalmer aan gaan doen. Mijn vond, moeder vond het niet zo'n goed idee en dwong me werk te zoeken... Want Onledigheid is van de duivel. Ledigheid is des duivels oorkussen, volgens mij de uitdrukking. Zo kwam ik te werken bij Fromme en Dreesman... als leerling magazijnbediende op de afdeling Doe Het Zelf... radio, tv, grammofoonplaten en dergelijke. De afdeling bestond uit drie man. En binnen een maand waren er twee langdurig ziek... en stond ik er alleen voor. En dat beviel me prima. De grote chef was zeer tevreden. Eén mannetje van 16 die het werk deed voor drie. En dat alles voor 96 gulden per maand. Na een jaar hield ik het bij V&D voor gezien. Ik kon geen promotie maken omdat ik niet Rooms-Katholiek was... en kon ergens anders een tientje per maand meer verdienen. Voor mijn gevoel is het met V&D na mijn vertrek bergafwaarts gegaan... en zijn ze nu in handen van een Engels hedgefund. fund. Groeten uit een zonnig Portugal. Je kan bellen over macht. Wanneer heb je onverwachts iets voor elkaar gekregen? 0800-1121.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 Muziek waar je altijd wel een beetje vrolijk van wordt. Alex Black was dit, uh, I need a dollar. En het deed me eerlijk gezegd een beetje uh, denken aan een heel oud plaatje. Of weer een oud plaatje moet ik zeggen. En dat is dit plaatje. Ja. One Do Project was dat uh, een, uh, een liedje wat een, uh, goed. Ik, ik deed er een beetje aan het denken, ook zo'n zo heerlijke melodietje wat je gewoon uh, lekker in je hoofd blijft hangen. Dat is een Kazelunen op Radio 1. Um, we hebben het over, uh, over macht in dit uur. Het eerste uur uh, was uh, te gast uh, Menno de Bruyne. fractievoorzitter van de staatkundig ge gereformeerde partij. Een partij die uh, nu meer macht heeft dan je zou mogen verwachten. Een partij die uiteindelijk met twee man in de Tweede Kamer zit. Heeft u wel eens met uh, macht te maken gehad? Hoe ging u ermee om? Dat zijn het soort verhalen die ik graag wil horen. Harry, goedenacht. Ja, hallo. Goedenacht. Ik spreek met Harry Wetterhuis uit Amsterdam. Hoi. Hey. Ha hallo, hoi. Uh, nou, ik uh, val net in de auto, Ik kom net van uh, Peter Klashoff, zijn expositie uh, uit de stad. Oké. Okay. Dus het was heel leuk. Maar, ja, hoe was dat, ja? Ja, te gek, man. Hartstikke goed. Al die leuke mensen allemaal bij elkaar. Ja. Dus een hele te gek expositie uh, in de binnenstad. Waar is dat dus ik precies? Ik terug is weer, Peter Klashoff, maar goed. Ja, ja, ja. ja. Terug naar Nederland. Maar waar, waar, waar is die expositie precies? Op de Nieuwe Zuids-Voorburgwal uh, is die uh, Nieuwe voorburgwal achter het paleis. Ja. Een grote expositieruimte. Echt een heel mooi werk. Oké, okay, maar daar belde u ongetwijfeld niet over. Nee, daar wil ik niet voor. Nee, het gaat over het volgende waar ik over bel. Dat schiet mij gelijk te binnen nu ik het over macht heb. Uh, even kijken, even terug in de geschiedenis. Ongeveer een jaar of veertien geleden, 1997 dus. Toen uh, uh, was hier in Amsterdam, in de binnenstad, werd hier het avondparkeerde uh, werd ingevoerd. Hè. Na zevenen moest je ook betalen dan. Mm -hmm. Vanaf, van 7 tot twaalf uur s'nachts. En uh, toen uh, was hij daar zo kwaad over. Toen uh, ben ik gaan uh, brainstormen met een groep mensen... en uh, ik kwam op een gegeven moment uh, op een gek ludiek idee. Al nou, zeg ik het zelf. Uh, even daarvoor, in, uh, eind, eind 96 had een, een zekere jongkeer... Uh, kort als Alters, Alters, die had op de Jacob van Lennepkade... had die zijn auto geparkeerd en hij had een parkeerkaartje gekocht... en uh, lang verhaal kort te maken. Die kreeg een wielklem en moest boetes betalen en zo... En die zei, ik had een parkeerkaartje gekocht, maar dat is gewoon het dit wat afgevallen. Dat dus lag op de grond. En dat hebben jullie parkeerbeheer niet gezien. Ja. En toen ben ik met dat idee in mijn achterhoofd, ben ik uh, het parkeer, parkeerkaartje gaan verzamelen. En uh, door de stad. En uh, alcoholisch snel mijn post sturen. En uh, je kon bij mij dan een gebruik parkeerkaartje bestellen. Om ermee de wielklemkosten terug te vorderen. En de boetes. Wat hoe werkte dat idee dan? Nou... Mensen die, zeg maar, hadden geparkeerd in de stad. die een parkeerkaartje hadden gebruikt. die konden dat parkeerkaartje nog een keer gebruiken. door ze naar mij te sturen. naar mijn postbusnummer. En uh, dan, dan, dan, als iemand bijvoorbeeld. Een, noem maar wat. een klem had, had gekregen of een boete. op het rok in of zo. noem maar wat. Yeah. Op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip. Dan, uh, dan zorgde ik voor het bijpassende parkeerkaartje. En dan kon je alsnog kon je de wielklemkosten terugvorderen. Maar dan moest je dus wel een kaartje hebben van die locatie met dat ja. tijdstip. Ja, maar daar had ik allemaal uh, wat platte grond ik gemaakt thuis. Okay. Al die kaartjes. Was er was <laughs> nou, uh, een hele administratie en zo. Maar dat was allemaal bedoeld om het systeem van klemmen en, ja. en boetes, ja. uh, dat systeem ja. te saboteren? Ja, precies. Het was, uh, begon als een als een. Gewoon een een ludiek idee, maar het werd steeds serieuzer en het werd opgepakt in de publiciteit ook en zo. En uh, nou ja, in ieder geval. Uh, ik uh, heb de gemeente, achteraf de gemeente heeft wat miljoenen gulders toen nog gekost. Dat, uh, dat mensen dus ook aan elkaar gaan, ze de parkeerkaartjes door buren en uh, andere mede-automobilisten. Ja. Dus uh, dat, uh, nou, ik ben er nog steeds trots op. Maar is het uh, idee een, een stille dood doodgestorven uiteindelijk? Nou, ik heb dat ongeveer een week volgehouden en toen kwamen er artikelen in de telegraaf dat ik dus die parkeerkaartjes voor 10 gulden verkocht. Nou, dat is helemaal niet waar is. Ik gaf ze gewoon door. Ja. En ik liet het gewoon aan mensen over wat ze ermee, wat ze er verder voor wilde geven of zo. En uh, maar de gemeente die dacht dus dat ik de miljonair mee zou worden. <lacht> en toen had je nog de de, de, de wielklemkoekenbakker noemde we, hein? de Ernst Bakker die is naderhand burgemeester in Hilversum geworden. Oh ja. En die was toen nog de wethouder. Ja. Van parkeren en zo. En uh, nou ja, die wilden een kort geding tegen me aanspannen. <lacht> dus dat ik moest stoppen met die acties. Yeah. En uh, toen ben ik weer met een, met een groep mensen gaan brainstormen. En toen heb ik het parkeerkaartje tot de uh, collectors uit uitgeroepen. Dus net als een ander postzegels en telefoonkaarten verzameld, verzamelde ik uh, parkeerkaartjes in het dubbele ruilje uit. Ja. Yeah. <lacht> ja, en toen? Nou, <lacht> nou toen, toen was er niks aan de hand. Toen was het gewoon, daar heb ik hem nog een keer gezien bij een van de referendumcomité in die tijd, eind 90 jaar, En toen, uh, ik zeg, uh, ernstig, uh, geen kort dingen. nee hoor, ik wil je alleen maar een beetje even onder druk zetten. Ja, toen, oh. uh, ja. Oh. Nou ja, goed. Nou ja, afijn, het, links of rechtsom, je bent tegenwoordig gewoon de sjaak als je, als je geklemd wordt. Nou, klemmen doen ze niet meer trouwens, hè? Nee, nee, nee, ik krijg nu gewoon 54 of 55 euro boete of zo. Ja, precies. Maar dan kun je alsnog je parkeerkaartje, of op een andere manier, het moet allemaal digitaal... nu? In de binnenstad, maar in de, in de stadsdelen kun je nog wel steeds met een parkeerkaartje aankomen. Nog steeds. Gebruik parkeerkaartje, ja. voor niet dezelfde tijd. Okay. Maar ja, het, het zit een beetje op de rand van de wet. Ik geef het toe, het is burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ik, uh, ja, ik, als Engeling kun je een halbe rijk ook nog in, in dit land. Nog wel. Dat was de les in ieder geval voor jou? De les. Wat? Dat, dat was je... de les, als u die nu formuleert? Uh, ja, dat onrecht tegen onrecht vechten is niet tegen de windmolens vechten. Je kunt er echt de mensen achter je krijgen. Als het onterecht is. En dat geldt voor meer dingen ook nu, nu tegenwoordig in de crisis en zo. Het is de crisis aangepraat, de crisis vind ik maar. Dus hoe meer crisis, hoe creatiever ik word. Het werkt bij mij zo. Ik word bij meer mensen om mij in het kunstenaarsgebied en zo. Ik, eh, ik wens je veel creativiteit toe de komende periode, Harry. Dank je wel. Ik denk dat je het nodig hebt. Wij met z'n allen trouwens. Dank voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. goede nacht. Ja, ook hoor. De heer Hoekstra, nacht. Ja, goedenacht. Nietzsche zei: de mens hier, uh, wat wil die? Uh, hij leeft al en houdt zichzelf in stand, maar hij wil macht. Dat mm -hmm. is het enige waar het om draait in het leven. De mens wil macht. Juist, ja. Je hebt de hedgefondsen, die gaan uh, met opzet gaan ze slechte bedrijven, uh, gaan ze met berichten kapot maken en daar uh, maken ze geld van. De banken. Die, hebben, die wisten dat ze met zeer risicovolle uh, hypotheken bezig waren. Maar die hebben gewoon gegokt, als het misgaat, dan staat de staat, die houdt ons wel in stand. Ja. Dat is gebeurd. Ik weet van een jongen, die zat in de oliebusiness. Dan deden ze ook gewoon een bepaalde truc. En dan zakte die olieprijs, die zakte ze. En dan kochten ze weer op. En daarna ging je weer omhoog. Maar die speculeerden gewoon met die koersen? Nee, ze ze er gewoon een truc uit. Je, je maakt net zoals met die andere. Je maakt een bedrijf, maak je zwart. En je stuurt berichten uit dat het slecht gaat. Oh ja. ja. Kelderen de aandelen en dan koop je ze op. Of hoe dat precies gaat, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ze, ze, ze bespelen het spul. Het gaat er niet uh, om, om te investeren in de maatschappij. Want hier is geld nodig. Nee, 1 miljard is niet genoeg. Want het is een spel voor hun. Als je 1 miljard hebt, dan wil je 2 hebben. Ja. Als ik 1 miljard heb, nou, dan uh, hoor je mij... Uh, <laughs> dan hoor je jou de komende twintig jaar niet meer. Nee, ik denk dat, dat ik een beetje gek begin te worden. Maar voor hun is het een spel, dus die willen steeds meer. En nu heb ik het idee dat die, die Standard Poor's en die, die Moody's... De kredietbehoordeeldaars. Juist. En met, met de grote financier, dat die een spel spelen met Europa. Ik weet het niet... Maar soms zitten er achter bepaalde krachten zitten meer dan wij vermoeden. Ja, ja. Nee, nou ja, ja, god, als je kijkt naar die kredietbeoordelaars. Ik zit met verbazing te kijken hoe ongelooflijk veel macht die nu op dit moment hebben. Ja, dat is vreselijk. Die, die kunnen een land helemaal kapot maken. Ja. ja. En de financiers ook. Als, uh, nou, ze willen dan wel de, de, de gulden weer terug hebben. Nou, De oude gulden weer terug, want die, die zo sterk... Dan duikt iedereen op de gulden. Dus dan worden we gewoon kapot gemaakt. Ja, ik weet niet of je daar dat nou inderdaad niet... zo blij mee moet zijn. met de terugkeer van de gulden. Het ah, nee, klink, klinkt dat van om nostalgische redenen, nee, klinkt het leuk? Nee. We zijn erin gestapt. En uh, ja, sommigen zeggen ook al dat het geen goede stap is geweest. Maar we zitten in die trein. En ja, dit moet je vasthouden hoor. Ja, ja. Hoe kijk je naar dat, dat machtsspel uh, nu om je heen? In die financiële wereld? Ik vind het vreselijk. Het is, is walgelijk. Uh, het gaat slecht met de wereld. En uh, honger en ellende en rotzooi. En die mensen die, die graaien maar in doen maar. Ja, ja dat laatste dat, dat, dat punt wil ik je geven. Maar, maar uh, met ons in Nederland gaat het in grote lijnen helemaal niet slecht, toch? Nog steeds gaat het economisch in grote lijnen heel ja, erg goed. Nou, kijk uit hoor. Wij hebben door die, die, die, die, die huizenmarkt die nu stil ligt... En met die hypotheekrente aftrekken, uh, er zitten mensen die zitten, uh, ik meen dat uh, we een schuld hebben van 21.000 uh, per persoon. Ja. Dat, dat is net hoe je het bekijkt hoor. En dan kan zo'n zo Moody's, die kan je zo weer uh, afwaarderen, dat dat het, het zwakke punt is aan ons. Ja, ja, ja. ja nou, nou, je bent er niet echt optimistisch onder, begrijp ik. Nou ja, ik blijf maar optimistisch. Nee, ik vind het een vies goor, ellendige rotspelletje. wat ze met z'n allen zitten uit te halen. Wat voor werk heb doe ik... jij of deed jij? Ik ben bouwkundige ben ik geweest. Heb jij daar met macht. Ja, heb je ook met macht te maken gehad. Nou ja, je hebt opdrachtgevers. En, uh... Ja, maar hoe. Nou, ah, daar wil ik het niet over hebben. Daar, daar, daar gaat het nu niet om. Het gaat mij om. om... Het heeft me altijd. Ge... Nou ja, het is missie... ik weet, je hoeft misschien niet al te specifiek te zijn, maar, maar die bouwwereld is toch ook juist een wereld waar heel veel krachten op werken. Projectontwikkelaars willen wat, gemeentes willen wat, opdrachtgevers willen wat, euh, architecten ja, maar willen ik wat. Ik was maar, maar een kleine jongen hoor, en, uh, dus ik heb niet in grote projecten gezeten. Maar ja, een architect die wil een, een mooi ding ontwerpen. Ja. Ja, en dan wordt het dan gauw, ja, het is te duur. En dan moet hij bezuinigen. Nou, dan gaan al die mooie, leuke dingen gaan eruit. Ja, en, en dat, dat is pijnlijk af en toe? Ja, dat is zeer pijnlijk. Ja. Dank voor het bellen. Ja, oké, okay, van elkaar. Oké, okay. dankjewel. Dag. Dag. We gaan even wat muziek draaien van uh, een uh, beroemde meneer. Winter Marsalis heet hij. Samen met uh, Bobby McFerrin. Baby, I love you. Baby, baby, I love you Baby, baby, I love you Well, we're dining at a fancy place I forget to eat cause I'm so busy looking at your face, oh Definition is We hebben het over macht en machtsmisbruik. Misschien uh, heel kort: nog één uh, bellen zou moeten kunnen. Igor lukt het je in het muziek een minuutje. Ja, oké. Okay. Uh, heel snel. Uh, toen ik voor het eerst moest stemmen op mijn 18e, ...toen uh, had ik een mentorgroepsleider... Uh, ...die uh, was eigenlijk tegen uh, Europa. Stemmen voor Europa. Sowieso tegen stemmen. En uh, ja, hij vond het maar... Ja, ...Europa, dat was... Maar 1988, maar had ik een idee van Hitler. En uh, nou, hij verboot me niet om te stemmen. Hij sprak me zo aan dat ik eigenlijk... Uh, Geïntimideerd werd. Ik oh. ben toen uh, toch uh, gaan stemmen. Ik heb uh, van die macht gebruik gemaakt dat je gewoon uh, kunt stemmen als 18-jarige stemgerechtigde. Ja. En uh, ik heb verder niet meer met die man gepraat. En ik uh, vond later wel dat er in het anarchisme wel wat, wat goede dingen zaten, maar, de, maar niet dat, dat uiteindelijk. Ik okay. heb wel uh, op een linkse partij gestemd, maar uh, voor de rest, ja, ik heb me niks aangetrokken van die man. Je hebt je wel wat aangetrokken aan mijn vraag, namelijk doe het in een minuut. Dank je wel. Oké. Okay. Hé, hey, dank je wel. Goeienacht. Ik spreek het apparaat even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Frank hier. Um, Klaas, hallo. Bij jou te gasten is socioloog, socioloog Ruud Veenhoven. Hij komt... Uh, over de inzet van geluksbudget bij gemeentes. Ik ben benieuwd hoe hij zelf bijdraagt aan zijn eigen geluk. Mooi gesprek. Dag. Kazeloenen gaat ermee stoppen. Hier op Radio 1 gaat het gewoon door live radio, zoals u dat gewend bent. Astrid de Jong met Nachtzuster. Dank voor het luisteren. Hele prettige nacht als u wakker blijft. Veel plezier.